Lieve mensen, hartelijk welkom. Komt u vooral allemaal even naar voren. We bijten niet hier vanaf deze plek. Dus komt u vooral deze kant op. Dicht bij elkaar, dat kan gelukkig weer in deze dagen. Zandvoorters, Zandvoorters, Goedenavond.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 dat onze bezoekers en inwoners op mooie zomerse dagen veilig hier kunnen verblijven. En dat is wat mij betreft net zo goed een Haagse als een Zandvoortse verantwoordelijkheid. Ik herken langzaam wel een patroon. Problemen waar ze in Den Haag niet uitkomen, worden op het bordje van de gemeente gelegd. Vaak zonder de bijbehorende centen. Zo wordt er voortdurend een dwingend appel gedaan op gemeenten om asielzoekers op te vangen. En daarmee wordt veel onrust veroorzaakt in buurten.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 Met u, het, met u, unieke Zandvoerders, het glas om een geweldig 2024. APPLAUS en ik wil nog één kleine toevoeging doen. Roy Donger loopt hier rond. U kunt nog op hem stemmen voor Persoon van het Jaar bij het Haamsdagblad. Vergeet dat niet.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 Wie zal ons dan vinden als wij zijn verloren. Wie zal ons redden? Wie gooit de lijn? Heel goed, ja. ja na de lang, na ik de, wil met handjes de toespraak van de burgemeester van Zandvoort hebben wij hem eindelijk aan tafel. Meneer Wallenburg, eh, op de eerste plaats eh, namens eh, ons eh, van ZFN natuurlijk ook de beste wensen voor 2024. Eh, burgemeesters staan best wel onder druk eh, landelijk. Eh, als het gaat om de ja, eh, landelijke politiek. Eh, ze moeten onderdak bieden aan eh, asielzoekers. Eh, er is van alles aan de hand in de wereld. Eh, hoe staat u erin als burgemeester van Zandvoort? Eh,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 Het grootste deel van de mensen is van goede wil en willen gewoon het beste. En is laten we dat benadrukken. In Frankrijk wordt er op dit moment op school wordt er empathie onderwezen. Ja, nou, dat is, ik zou daar een groot voorstander van zijn om ook dat soort dingen als in en empathie uh, veel meer ook weer bij kinderen bij te brengen. En uh, pak die telefoontjes in de, in de klasse af uh, en ga gewoon tijd besteden aan, uh, aan dat soort dingen. Nou, ik wens u uh, namens uh, alle medewerkers van ZFM uh, een bijzondere... Fantastisch jaar toe. Nou, jullie en, ook. En, en rust vooral in de politiek en, en, uh, en dat u uw uh, taak als burgemeester, uh, als het gaat om veiligheid uh, in het dorp, uh, optimaal kan uitvoeren. Dank Dankjewel. voor het gesprek. oké. Okay. Okay. Okay.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 ja, en dan gaan wij snel weer verder, want uh, het wordt knettertjes druk hier. Ja, we, nou wij zijn ook downtown Willem? Wij zijn downtown, maar ja goed, dat maakt niet uit. Uh, ik zie dat jij je gast aan tafel hebt zitten, jongen. Jelmer Koper, Jelmer, uh, welkom. Goedenavond, Sharon. Uh, ja, de beste wens ook. En welkom natuurlijk, hè? En Willem. Ja, ja, jij ook. ja, ja, ja, Je ja, staat ja, ja. helemaal daar, maar uh, ik zie je. Ja. Ja. Jelmer, uh, je werkt voor Zandvoort Insight, uh, maar je doet een opleiding in de journalistiek. Hè? Ja. En, en hoe ver ben je gevorderd nu? Kan je die vraag nog één keer stellen, want ik hoor, versta je slecht? Uh, okay. Jij doet een uh, opleiding in de journalistiek. Ja. Uh, hoe ver ben je gevorderd wat dat betreft? Uh, nou ja, ik ben eigenlijk voordat ik mijn opleiding begon uh, in 2020 in coronatijd uh, eerst een jaartje daarvoor een tussenjaar genomen, onder meer betrokken geraakt bij ZFM, de lokale omroep. Uh, daar heel veel geleerd, uh, daar leer ik nog steeds heel veel. En uh, sinds 2020 ook uh, actief uh, vrijwilliger en ik denk ook mee met de organisatie bij Stanford Insight. Uh, en met de opleiding, uh, ja die komt wel nu richting een einde. Ja. Uh, ik kom net uit een halfjaartje een minor doen. Uh, filosofie en religie, dat is even wat anders. <lacht> ik wilde me graag even in, in iets anders verdiepen. Dus uh, ja. ja, dat eigenlijk ja. een beetje. Hey, ma maakt nou fotografie en filmen ook deel uit van, van het opleidingspakket? Filmen en fotografie, maakt dat ook deel uit van je opleidingspakket? Uh, ja, wij krijgen eigenlijk bij de journalistiek in Utrecht, uh, worden we multimediaal opgeleid. Dus dat betekent dat je ja, qua, zowel qua kennis als vaardigheden, de hele opleiding eigenlijk alles doet: uh, video, radio, schrijven, verschillende vormen, onderzoek, nieuws, korte stukjes. Interview. Interviewen. Interviewen, <laughs> ja, dat ook. ja. Dat, dat vind wat? ik uh, persoonlijk het leukste. Dat wou ik net vragen ja. Dat vind je het leukste om te doen? En bereid je dat uh, voor of ga je gewoon uh, alle improviseren? Uh, nou ja, voor de Zandvoortse krant uh, schrijf, mag ik ook schrijven uh, een aantal jaar. En daar ben ik natuurlijk ook heel blij mee. Uh, vaak de verslagen van de raadsvergadering. En uh, uh, wat ik vaak doe bij interviews, ja, dat vind ik voor mezelf wel fijn als ik die goed voorbereid. Zeker als het voor de krant is, dat ik al een goede opzet, goede invalshoek heb van uh, mijn stuk die ik ga schrijven. Uh, een interview op de radio laat ik het meer ook over op het moment. Natuurlijk heb ik wel vaak een vragenlijst, zeker als het politiek is, ik uh, ben daar erg geïnteresseerd in, ja. uh, uh, om dat gewoon goed voor te bereiden. Je hebt gewoon dossierkennis nodig en de kritische vragen, die komen soms op het moment zelf, maar het is ook fijn als je alvast een lijstje van tevoren hebt. En ik vind het medium radio vind ik zo fantastisch om interviews mee af te nemen. Want het stemgeluid van mensen laat pas echt uh, horen en merken hoe ze ergens over denken of hoe ze ergens in staan. Als ik het twee uur later in de krant moet overschrijven, ook heel mooi. Ook een mooie uitdaging om daar een verhaal van te maken. Mm -hmm. Maar ik heb het liever dat ik live iemand uh, ja. Ja. even... Uh, Hard gezegd het hemd van het lijf van vragen. Hey, maar die raadsverslagen, want doe je dat met stenen of zo? Uh, de raadsverslagen, ja, hoe ik dat doe, uh, uh, werken we ook al een tijdje samen met Zandvoort Insight. Uh, hou ik ondertussen daar een live blog bij op de website. Zodat mensen ook op de avond zelf uh, samenvattend op de hoogte kunnen worden gesteld. En uh, dan bewaar ik nog wat extra dingen voor de krant, die daar dan niet in staan. En dan maak ik vaak de volgende ochtend. Vaak zit ik dan in de trein onderweg naar mijn studie heel vroeg. Yeah. Dus als er af en toe een spelfoutje in zit. <laughs> uh, niet mij, uh, don't blame me. Uh, maar ja, je werkt vaak met aantekeningen, belangrijke quotes. Probeer ze zo snel mogelijk uh, wel letterlijk te citeren. Yeah. Maar ja, doordat ik het zo snel verwerk. Meteen de volgende dag moet het ook in de krant van dinsdag op woensdag. Uh, zit het ook nog in mijn hoofd. En mij gaat het bij politiek. Als ik dat versla, vaak ook over de sfeer die je neerzet. De sfeer waarin iets gebeurt of besluit uh, wordt genomen is 80% van de, ja, hoe mensen er toch in staan. En ook relevant voor de mensen. Want kijk, het kan wel interessant zijn als straks de raad uh, het kwaliteitsimpuls van 7 ton over twee jaar Formule 1 aanneemt. Maar ja, je wil de aanloop weten, je wil weten hoe mensen erin staan. En dat probeer ik op een of andere manier zo goed mogelijk over te brengen. Uh, dat het ook voor mensen die niet zo politiek geïnteresseerd zijn te begrijpen is en makkelijk uh, Nou, nee, nee, Bij journalisten is het nog wel eens moeilijk, ze worden nog wel eens bedreigd zelfs. Heb jij wel eens met, met intimidatie te maken? Of? Uh, wat bedoel je precies met de journalistiek? Nou, nou dat, je, dat je wordt, wordt lastiggevallen als journalist. Uh, ja, dat, die vraag verstond ik dus verkeerd, want dat, uh, daar maak ik me zeker druk om. Ja. Ook als je nu ziet uh, platforms als uh, X uh, slash Twitter, ik noem het nog steeds Twitter. De eigenaar Elon Musk is denk ik echt met een afbraak van zijn eigen bedrijf bezig. En de hoeveelheid shit waar die journalisten die vaak zelfstandig daar opereren over zich heen krijgen, is echt gewoon schokkend. Ik vond het daarom ook wel goed dat de burgemeester dat deel nog even aanstipte in het kader van elkaar liefhebben. Kijk, online is er gewoon een open riool. Daar moet je als journalist mee om kunnen gaan. Maar je moet ook je werk kunnen doen. Twitter is een heel belangrijk medium voor bronnen, snel contact. Daar vind ik ook vaak... Als eerste het nieuws voordat het op de NOS staat, maar dat moet wel met respect en met veiligheid gebeuren. Ook een oproep als Pau nieuws, die afgelopen jaar is lastig gevallen op op of ja. al Places aanbeland. Ja. Met een zonneklavfeest uh, feest, dan denk ik gewoon ja, waar ben je mee bezig? Daar gaat dat, uh, het over. Ja, ja. Ja. Uh, rest mij jou uh, heel veel succes uh, toe te wensen met alles wat je doet. En ik, ja, ik zie ook uh, aan de manier waarop je reageert dat je er erg uh, enthousiast uh, over bent over je werk. En dat gun ik je ook. En ik hoop dat het, uh, ja, dat het allemaal met voorspoed gebeurt. En dat je uh, niet te maken krijgt met allerlei vervelende invloeden wat dat betreft. Maar dat je in een uh, plezierige atmosfeer je werk kan doen. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel Sharon en jullie heel veel plezier dit jaar met jullie programma. Dankjewel. Dankjewel. Kijk. Nou. Ja, aan, aan tafel inmiddels uh, onze, uh, onze voorzitter van GFM Morien En uh, de voormalig burgemeester van Haarlem, Bernd Snijders. Als Te voorzitter van de Haarlem 105 ben ik hier. Even ja, voor de ja, maar ja, goed. Oh, toch, no. voor, voor, de, voor de mensen even dat ze even ja, okay. een beeld hebben voor wie, de, wie er bij ja. zit. Uh, uh, Want zit. Bernd, Haarlem 105. Maar je bent ook nog uh, voorzitter van de Bevrijdingspop. Dus je zit helemaal in de organisatie ook van alles wat met muziek te maken heeft. Je ja. speelt zelf muziek, je bent zelf bassist. Ja, nou ja. ja, het is leuker dat je al die overeenkomsten schetst. Ja, maar, maar dan, het, dan, we... dan weten de mensen een beetje wie ze ja. wie, wie ik aan tafel hebben. Maar dat zijn, het zijn allemaal hele leuke, zeer betrokken, op haar betrokken organisaties. Dus uh, daar uh, ben ik graag bij betrokken. En het leuke was dat wij nu ineens een hele intensieve samenwerking met ZFM uh, aangaan. Waardoor we het nog allemaal nog beter kunnen doen met meer mensen en meer materiaal. Uh. Ja, er is natuurlijk vooral eens aan de hand in, het, uh, in de omroepwereld als dus het gaat om de lokale omroepen. Uh, uh... Vanwege, vanwege de financiële middelen wordt er, wordt er verwacht van de omroepen dat ze meer gaan samenwerken. Ja. Uh, hoe, hoe is dat met Haarlem 105 en ZFM? Uh, als het gaat om uh, de datum is, meen ik 1 januari 2025? Daar kan huh? Maureen van alles over vertellen. Maureen. Nou, ik heb nog beter nieuws, want de datum is al ingegaan, 1 januari 2024. Oh. Wij zijn aan het samenwerken. Ja. En daarom zitten we hier ook samen. Ja. En die samenwerking, hoe gaat dat gestalte krijgen? Nou. Heeft dat voor ons als vrijwilligers ook gevolgen? Zeker. Ja, want uh, mijn laatste uitzending vandaag. Nou, wat, we, wat we daar ook over kunnen zeggen. Dus we hebben gezegd, het is niet een fusie, maar het is een samenwerking. En als het hartstikke goed gaat, dan kunnen we op termijn misschien wel eens zeggen... Van, nou, ...dan voegen we alles bij elkaar, maar dat is echt veel te vroeg. Maar wat het mooie is, is dat we, we hebben in Arnhem natuurlijk hartstikke een hartstikke mooie studio daar kun je heel veel, met heel veel technische mogelijkheden, daar zijn alle Zandvoorters en Zandvoort de Vrijwilligers hartstikke welkom. Onze redacteuren zijn hier heel welkom. We maken al veel nieuws over Zandvoort. En zo uh, kunnen we de, zorgen dat de krachten bundelen waardoor de som meer is dan de delen. Dat is het eigenlijk. Ja, ja. ja en daar zou ik toch een kleine voetnoot bij willen plaatsen, Bernd. Ja. Ja. Wij hebben ook een hele mooie studio ja, hier ja. in Zandvoort. <laughs> Dat heb ik gehoord, ja. ja. Ik kom binnenkort kijken. Ja, nou, heel goed. En, uh, nou, we, zijn, we zijn dus al gaan snuffelen in elkaars studio. En uh, we zijn begonnen met wat afspraken maken. En zoals jullie ook wel hebben kunnen lezen de afgelopen maanden, af en toe in de Zandvoortse courant. De subsidie en de samenwerking die is bedoeld om redactioneel uh, elkaar te versterken. En dat is precies wat we aan doen zijn. Ja, ja. Maar hoe zit het dan nou met de financiën? Want, uh... De, de gemeente Zandvoort is verantwoordelijk voor een deel van, van uh, het CFM-gedeelte... Zeg maar. en de gemeente Haarlem uh, verzorgt dan de financiën voor uh, Haarlem 105... als het gaat om een uh, subsidie, zeg maar. Nou ja, het komt er ongeveer op neer dat het de bedoeling is... dat de gemeenten uh, ieder een euro per inwoner aan de uh, lokale omroep geven. Ja. Ik weet niet of dat in Zandvoort helemaal het geval is bij ons. Ja, ik denk zelfs iets meer dan een euro... We um, pin ons niet vast op de afronding achter de comma, maar per gemeente, per inwoner krijgt een publieke omroep. de lokale publieke omroep. Zowel vorig jaar als nu nog steeds. Gewoon die 1 euro, nog wat. Dat heeft niks te maken met de subsidie en de samenwerking. Dat was, dat is en dat blijft totdat de wereld verandert of de wetgeving verandert. Ja. Maar dat is nu niet aan de ja. hand. Ja, want de gemeentebezuur kan niet zeggen van we, we laten dat we, we voeren naartoe aan de algemene middelen of zo op enig moment. Ja, dat dus. zou ze wel kunnen zeggen, ja. maar dat is eigenlijk gelukkig uh, is er altijd al heel veel politiek draagvlak voor een uh, regionale omroep, of een lokale omroep, maar wat nu de mediawet gaat dus veranderen, ja. en dan gaat de gemeente er eigenlijk tussenuit, en dan krijgen wij rechtstreeks middelen van de Rijksoverheid, en dat is wel prima want dan, uh, ja, dan wordt het bedrag groter, en we zijn minder afhankelijk. Ja, hoe is het uh, gesteld met, uh, ik weet het, van Zandvoort weet ik het natuurlijk, maar hoe is het in Haarlem? Je had er over een mooie studio, Vraagt ook nog uitbreiding, Hebben jullie nog plannen voor de toekomst dat er nog dingen bij komen? Of zijn u compleet wat betreft inrichting in de studio? In ja, die studio, de, die, daar was nog wat uitbreidingsmogelijkheid en konden we ruimte bij huren. Dat hebben we ook gedaan waardoor we met meer mensen daar kunnen werken. En natuurlijk is die de studio in Zandvoort die ik nog nooit gezien heb, maar die volgens mij ook heel mooi is. Die gaan we natuurlijk ook gebruiken. Dus we zetten alles in voor het geheel. Over en weer dus. Ja. over en weer. Zo is het tot nu toe steeds gegaan. Ja. We hebben vorig jaar elkaar opgezocht en bedacht: over en weer maken we kansen. Ieder voor zich hadden we nul kansen. Hè? Laten we dat even duidelijk stellen. Dan zouden we gewoon nog een paar jaar onze eigen omroep zijn. Ja. En ja, dan uh, misschien niet meer omdat de wetgeving verandert. We nu samenwerken op redactieniveau over en weer hebben we kansen om uh, ja, ik zit natuurlijk een mooie in de toekomst ervan te maken. Ik zit natuurlijk in de journalistiek. Ik kom collega's van Haarlem vijf regelmatig tegen als ik met mijn foto's stelde, mijn camera op pad ben. Dus uh, we, we kennen elkaar, een hoop mensen ken ik uit Haarlem. Uh, dus ja, het is alleen maar het voordeel natuurlijk. Dus dan, uh, ik hoop dat we, dat we echt uh, op een goede manier met elkaar uh, samenwerken zonder uh, elkaar vliegen af te vangen. Uh, gewoon op een leuke... Nee, dat doet ze alleen de politiek. <laughs> dat doet ze alleen de politiek. Dan beginnen wij niet aan de beweging. Ten nee. Nou, uh, nou tenslotte, uh, hebben jullie nog een oproep aan de Zandvoorters als, als het gaat om uh, het luisteren naar de lokale radio? Oproep. Ja, ja, ja. Alles antwoorders. Ja. Nou, alles antwoorders. Uh, luister. Luister, dat doen jullie nu al natuurlijk op uh, 106.9 op de FM. Verder uh, op 40, Kanaal Ziggo, 1367 13, KPN. Waarom KPN zo'n moeilijk nummer doet, weet ik ook niet. Maar uh, jullie komen erachter. Ja. We zijn present op radio en televisie en uiteraard op de socials. Deze oproep is specifiek voor ons televisiekanaal en onze radiozender vandaag. He, heb je enig idee, Bernd, hoe het in Haarlem is met de, met de luisterdichtheid naar Haarlem 105? Ja, die is best wel, die is best wel goed. Kan het natuurlijk altijd beter. En dat, het mooie is dat we nu de ambitie hebben om nog meer programma's te maken met nog meer inhoud. En dus dat, daar zit, er is een groei mogelijk, ik zou ik zeggen. ja. ja. Die gaan we 24 verzilveren. Nou, laat ik maar zeggen, dan van onze, onze beide omroepen dan uh, een fantastische 2024. Hartelijk bedankt voor het gesprek. Dank je wel. En heel veel succes met alles wat je doet in het Haarnussen. Dank je. En jij ook in, uh, in Zandvoort, Marin. Dank je wel. Bedankt. think about you. I just can't live without you.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 Ja, natuurlijk. Jongenhart, hey, run free krijgen we nu. En dan gooi je er gelijk maar één achteraan. Want, uh, ja, Charles die zit niet op zijn plekje, hè? Jammer. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years. Only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man while he's been Zijn plek. Ja, we zijn weer helemaal terug en uh, aan tafel hier uh, niemand minder dan Hilly Jansen en zij vertegenwoordigt natuurlijk het Zandvoortsmuseum. Ja. Hilly, wat, uh, wat is er op, op dit moment actueel in het museum? Uh, wat er nu actueel is bedoel je? Uh, dat is uh, de opening van de tentoonstelling over speelgoed en die hebben we vanmiddag gedaan. Over speelgoed. Hoe ja. moet ik me dat bij voorstellen? Nou, het is een, uh, een soort lui geworden met roze muren en gele muren en uh... My Little Pony en Barbies en ook heel mooi nostalgisch speelgoed. Ja, maar is dat uh, speelgoed uitsluitend voor de tentoonstelling of om ook aan instellingen te schenken voor kinderen die daar... Uh... Nou, wat wij gaan doen is uh, samenwerken met Prakki, met uh, de speelgoedvijver, met jongerenwerk, uh, buurtgezinnen. Uh, wij hebben dus uh, vrijkaartjes voor al deze mensen gemaakt van... kom zoveel mogelijk naar het museum en jullie hoeven niks te betalen. Kijk, ik is geweldig. Ja. Hey, uh, nu dus die uh, speelgoed uh, tentoonstelling. Uh, dit jaar, wat staat er uh, op, op stapel allemaal? Zijn er nou, uh, spectaculaire dingen die binnenkort gaan plaatsvinden? Je bedoelt de tentoonstellingen? De tento ja, überhaupt. Ja, nee, we gaan hier naar een bunker tentoonstelling doen. En dat, dat is natuurlijk een heel ander onderwerp dan uh, dat luchtige heb, heb speelgoed. Het heeft niks met eten te maken. Dat is ook, <laughs> is, is ook, nou, is, is ook bunker. <laughs> dat is ook bunkeren, ja. Uh, nee, bunkers gaat echt over. We hebben de meeste bunkers van, uh, van heel Nederland. Ja. En uh, een stuk van de Atlantic Wall. En een waanzinnig interessante geschiedenis. Alleen het is een zwaar onderwerp. Ja. Je hebt natuurlijk in de Muiden heb je ook dat bunkermuseum. Oh, ook dat? Ja, ja. ja. En wij hebben eigenlijk geen museum, dus wij willen ook, we noemen hem ook het verborgen verleden van Zandvoort. Maar is er hier in Zandvoort of omgeving niet een bunker die, die, die zich daarvoor zou lenen om daar een museum van te maken? Dat zou een leuk idee zijn, maar dat is niet makkelijk. Want? Om een museum in een bunker te doen, daar moet je echt... Het is zo beschermd. Je mag niet zomaar ook bunkers meer bezoeken. En Je zou eens een interview kunnen doen met de mensen van de bunkerploeg. Die is opgeheven, mm -hmm. maar die weten daar zoveel over te vertellen. Het is nou ja, niet makkelijk om daar binnen te komen. Nou, dus een tentoonstelling over bunkers. Uh, nu de kindertentoonstelling. Uh, ja, de campri komt straks weer. Meestal rond de campri hebben jullie ook allerlei... Uh... Nou, dat gaan we dit jaar uh, overslaan, omdat we niet niet alles tegelijk kunnen natuurlijk. En uh, wij gaan dit jaar street art doen. En street art is, dat moet je je voorstellen als een beetje conceptuele kunst, ala la Moco Museum Amsterdam. Dat is een collectie van twee privéverzamelaars en die hebben prachtig werk. En waarschijnlijk ook een echte Banksy in het museum. Dus uh, ik hoop dat het uh, heel erg druk gaat worden. En wanneer uh, gaat dat plaatsvinden binnenkort? Wat zeg jij? Gaat dat binnenkort plaatsvinden? Dat gaat na de bunkertentoonstelling in de zomer plaatsvinden. In de zomer. En die bunkertentoonstelling ja. is van het voorjaar ook? Die gaat nu uh, vier maanden duren vanaf uh, maart. Vanaf maart? En dan heb je natuurlijk ook die periode, hè, educatie op de scholen, 4 en 5 mei, uh, de scholen hebben daar ook behoefte aan, uh, het is niet dat je er nooit meer over praat, uh, kinderen leren op school over de, over de oorlog en de vrede en je ziet nu ook om je heen wat er allemaal in de wereld kan gebeuren, het dus zeggen, het blijft het... een actueel ja, onderwerp. Het is, het is nu wel een bijzonder uh, actueel onderwerp aan het worden natuurlijk en, en, uh... Ja, we herdenken straks de Holocaust, maar ja, de Joden zijn nu betrokken bij, bij, bij oorlogsvoering. En er wordt nu in de samenleving zelfs geroepen dat de Joden dan geen, geen hartje beter zijn <lacht> als, als ze daar de, de Palestina plat bombarderen. Zeg maar. ja. Dus dat zijn hele precaire onderwerpen. En het wordt denk ik best wel moeilijk om straks over die Holocaust te vertellen. Samen met het onderwerp van nu speelt, wat steeds maar meer escaleert ook, hè? Want dat is... Nou ja, we beginnen de tentoonstelling van de bunkers van nu. Want er is een bunkerdorp in Zandvoort. Daar wonen gewoon mensen in en het ziet er heel mooi uit. Maar dan ga je verder op het onderwerp in en dan zit je midden in de oorlog. Ja. En... Ja, na de oorlog komt, uh, komt de vrede weer. En, uh, op dit moment uh, zijn er ook bunkerwandelingen die zijn altijd volgeboekt. Ja. Mensen blijven het mooi vinden en je loopt in een natuurgebied. Ja. Dus uh, ik denk dat je het negatieve ook het positieve moet zien. Ja. Heb jij nog een oproep aan de Zandvoorters dus als het gaat om uh, het museum? Heb je, heb je, ja, luisteraars, ik moet eventjes uh, dichterbij, want ze heeft geen koptelefoon. Ze dus kan me moeilijk verstaan door de band die ook op 80 achtergrond speelt. Ik ga er eventjes. Uh, ik buig maar even naar haar toe om, uh, om een vraag te stellen. Heb jij nog een oproep aan de Zandvoorters dus als het gaat om. Uh... Ja, ik zou zeggen, zeker nu, als je van vrolijke dingen houdt, dan moet je naar de speelgoedtentoonstelling komen. Want wat daar nou zo leuk is, de gesprekken die daar ontstaan, want ieder mens heeft gespeeld, of speelt nog. En de ene is Barbie, het allerbelangrijkste. En er is ook een meneer met een, een racebaantje, en die vindt dat racebaantje weer het mooiste. Of knikkers, of noem het maar op, dus voor ieder... Elektrische tuintjes... Ieder, iedereen heeft daar iets leuks te zoeken. Wanneer is het uh, zondag open? Want ik ben zondag in Zandvoort ja, bij de uh, KNRM natuurlijk. Van 11 tot 5. Die gaan we ook doen, hè? die tentoonstelling. KNRM 200 jaar. Kijk. Samen met uh, de KNRM en het Scheepvaartmuseum. En... In november? September. In september, want in ja. november is die 200 jaar pas. Uh, wordt, nee, we, we oh. beginnen dit jaar al uh, te vieren hoor. Dus uh, uh, prachtig mooi lied van Stef Bos, wat binnenkort gereleased ja. wordt. Ja. Ja. Dus het gaat nu beginnen en ook wij gaan eraan meedoen. Dus ik zou zeggen, Zandvoort, kom naar het uh, museum, want er is altijd wat te doen. Altijd wat te doen. Heel je hartelijk bedankt en uh, heel veel succes met alles wat jullie doen. Dankjewel. Ik ben zo blij dat Gerry er uh, tamboreinen had meegenomen. Want ja, dat was... ja, ja, ja. Leuk, hè? Ja, dat moest ook wel, hè? Hij wel, kwam er wel, uh... wel bovenuit, Hij hè? Hij kwam er wel boven, bovenuit. Uh, boven het roesten moest. Ja, luisteraars, we hebben natuurlijk uh, vanavond uh, uh, de gasten van de uh, boys uit Town, Harm en zijn moeder enzovoort, en ja, die, die mochten niet naar binnen, die stonden hier voor de deur, maar ja, die uh, was censuur, en die mochten niet naar binnen. Ja. Wat, wat, wie was ze zuur? Nee, Harm was zuur. Zijn moeder, ah. moeder was nog zuurder. Ja, ik wil ik ja, ja. Wou het niet zeggen eigenlijk. Ja. Ja, maar ja, goed, over 14 dagen zijn ze toch weer het niet? Nou, dat wil ik niet ja. zeggen, Willem. Wat op, wil je zeggen? Uh, om 9 uur, op de, op, op, op, weer een vrijdagochtend natuurlijk. Over twee weken hè? Ja, ja. We, we leven nu de 12e, dus dat wordt, negen, wordt 26 dan, hè, denk ja. ik hè? Ja. 26 januari dan alweer. Ja. 26 januari, ja. dan gaan we weer bijna naar februari. We hebben weer in de studio. Welke maand heeft 29 dagen? Uh, maand. Maart. Nee hoor. Eén keer in de vier jaar. Elke maand. Elke maand. Nee, ja, elke maand, ja heel verstandig. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het was in ieder geval wel, uh, wel een vol potje vanavond. Uh, veel gasten. En, uh, ja, ja uh, nou, Willem, bedankt weer voor de muziek en... Uh, ja, en, bedankt voor alles. En uh, voor de techniek en voor alles wat, uh, ja, wat je vanavond... Ja, dankzij ja. jou waren we te horen. in. Ah, van, nee joh, ik doe ook maar wat. <lacht> nou, oké, okay, ik draai nog een stukje muziek en dan uh, zeg ik dat over veertien dagen... En, uh, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en dat je ook een beetje een indruk hebt gehad hoe de nieuwjaarsconceptie uh, van Zandvoort eruit heeft gezien. Zo is dat. En uh, nou ja, goed, uh, Gerry en. Uh... Goodbye. Goodbye. Met de zinnen. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. <laughs> Nou, dan gaan we even een beetje reclame maken. Zondag aanstaande bij het gebouw van de KNRM met boothuis Stef Bos met Fleur. Die komt daar een, uh... nou ja weet je, kom maar kijken. Vanaf 10 uur in Zandvoort, dan weet je alles.